4 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. In de staat New York is het tweede debat tussen president Barack Obama... en zijn uitdager Mitt Romney aan de gang. Bij het debat op de Hofstra University mag het publiek vragen stellen. In zijn eerste antwoorden legde Romney direct de nadruk op de economie. Hij stelde dat hij weet hoe je banen schept. Obama, die een stuk gemotiveerder en feller oogde dan in het vorige debat... zei dat Romney alleen wat wil doen voor de rijkste Amerikanen. Volgens Obama is er meer aandacht nodig voor onderwijs... en voor schonere vormen van energie, zoals windenergie. Het plan van Romney is om de oliebedrijven het energiebeleid te laten bepalen... zei de president. Romney reageerde door te zeggen dat hij echte banen wil in de Amerikaanse olie- en gasindustrie. Het debat dat om drie uur begon duurt ongeveer anderhalf uur. De Amerikaanse politie heeft een inval gedaan bij de groothandel... die iets te maken zou hebben met de massale uitbraak van hersenvliesontsteking. Het bedrijf in Boston zou vervuilde steroïde-injecties hebben geleverd. De pijnstillers hebben inmiddels aan 16 Amerikanen het leven gekost. Meer dan 200 mensen zijn ziek geworden. Bijna 14.000 mensen kregen de steroïde-injecties toegediend. Het middel is vervuild met een schimmel die hersenvliesontsteking kan veroorzaken.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 Astronomen speculeren al sinds de 19e eeuw over planeten bij Alpha Centauri... waar misschien leven zou zijn. Op de nu ontdekte planeet is hier waarschijnlijk geen leven mogelijk... omdat het er veel te heet is. Maar astronomen vermoeden dat er meer planeten rond de Alpha Centauri draaien... waar dat misschien wel kan. Het weer, opklaringen met minima tussen 6 graden in het binnenland... en 8 aan de kust, overdag bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL, de Holland-Amerika-lijn. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Welkom terug bij Holland-Amerika-Lijn, het programma van Omroep WNL... waarin we u op de hoogte houden van het belangrijke tweede televisiedebat... tussen de twee Amerikaanse presidentskandidaten. In Hempstead, New York, zijn president Barack Obama en uitdager Mitt Romney... al ruim een uur met elkaar in debat. En uh, wij volgen het hier in de WNL-nacht. Laten we eigenlijk gelijk maar even teruggaan naar dat debat... dat daar in Amerika wordt gehouden op dit moment. U hoort natuurlijk Barack Obama. En het gaat over immigratie here just because they're trying to figure out how to feed their families, and that's what we've done. And what I've also said is, for young people who come here, brought here oftentimes by their parents, have gone to school here, pledged allegiance to the flag, think of this as their country, understand themselves as Americans, in every way except having papers, then we should make sure that we give them a pathway to citizenship. Zo, en nu is zit zijn tijd erop. Just said that... Ja, zijn tijd zit erop, maar hij gaat gewoon door. During the Republican primary, he said, I voor de duidelijkheid voor de luisteraar. Wij zien op het scherm, wij kijken mee natuurlijk met het debat. We zien een klein access. schermpje met een aftelklok voor uh, Obama. Maar hij gaat gewoon door terwijl zijn tijd erop Ja, nou, en dit is natuurlijk ook een onderwerp... waar dat we in Nederland uh, wel veel van afweten. En waar dat ze in Amerika op een bepaalde manier toch een beetje op achterlopen... als je het vergelijkt met ons debat, zou ik willen zeggen. Maarten Koolsloot, jij zit nog steeds bij ons in de studio. Een van de twee specialisten. Jij bent normaal gesproken correspondent in Amerika. Nu ben je even in Nederland. Um, tijdens het nieuws en uh, wat we zojuist gehoord hebben... Zou je even kunnen samenvatten wat de luisteraar gemist heeft? Dit gaat over uh, illegale immigratie, dus illegale in Amerika. Nou, Romney heeft eerder allerlei uh, vage voorstellen gedaan... als zelfdeportatie. Mensen moeten zelf maar het land uit. Obama zou daar niks uh, aan doen. Uh, Obama legt het uit. Hij heeft meer grenswachten aangenomen. En gaat dan eigenlijk over uh, op het verhaal dat hij iedere Amerikanen eerlijke kans wil geven en ervoor wil zorgen dat... Uh, mensen uit gezinnen waar illegale uh, in zijn... die een eerlijke kans uh, krijgen. En valt nu Romney aan op ja, zijn zogenaamd holle frasen op dat gebied. Bertine, wat is jouw idee hierover? nou Ook hier zijn weer hele duidelijke verschillen... tussen uh, Mitt Romney en, en uh, Barack Obama. Maar Obama of je zal niet, Mitt Romney niet zo snel dat horen toegeven... maar wat Obama altijd gewild heeft is de zogenaamde Dream Act... Dat houdt in dat um, jongeren die door hun ouders Amerika zijn binnengekomen... dus bijvoorbeeld uit Mexico of, of waar dan ook... als zij um, zonder hun schuld het land zijn binnengekomen... Uh, en een opleiding in Amerika hebben gevolgd of, of in het leger hebben gediend... dan moeten zij een weg naar naturalisatie krijgen. Dat is, dat is de Dream Act, die is nooit door het uh, congres gekomen. Het is ook een, een plan waar Midromney romney niet, niet voor is... en. Um, wat Barack Obama het afgelopen jaar gedaan heeft, is, een, uh, is, is eenzijdig een besluit genomen dat hij een stop zet op alle uitzettingen van jonge, uh, jonge immigranten. Mm -hmm. En uh, ik vind het een beetje apart dat Mitt Romney uh, hem aanvalt op het feit dat hij immigratie niet, uh, de immigratie niet heeft. Uh, uh, verbeterd het, het beleid daarop. Maar ja, uh, het congres heeft daar ook een hand in, uh, ja. in gehad. En, en heeft dat er ook niet ja, uh, doorheen gekregen. Het congres behoorlijk republikeins getint al die tijd. Ja, dus... Um, en Mitt Romney heeft naar uh, immigranten toe... eigenlijk een, een veel negatiever verhaal. Want hij, hij is niet voor die, voor die Dream Act, bijvoorbeeld. Nee. Maarten? Jij wilt reageren? Nou, dat is een ontzettend uh, goed punt. Uh, Romney haalt uh, in al zijn verhalen wel uh, Obama aan... maar het congres laat hij buiten beschouwing. Maar dat, uh, is, dat is wel erg makkelijk. Hij zegt ook eens, Obama heeft dit niet gedaan, Obama heeft dat niet gedaan. Maar Obama kon dat simpelweg niet doen... omdat hij niet de meerderheid had in, nou, laten we zeggen, de Amerikaanse Tweede Kamer. Nee, maar ik denk wat Romney zegt wel een stukje eenvoudiger is... dan het verhaal van het congres <lacht> te uitleggen... en ja. ook iets uh, beter blijft hangen bij de gemiddelde kiezer. Uh, er is tijdens deze campagne al gebleken dat uh, feiten, ondanks uh, de fact-checkers... Uh, van allerlei websites, bijvoorbeeld de Washington Post... daar eigenlijk, uh, ja, gezegd niet zoveel toe doen. Ah, kijk, nu gaat, er, nu gaat er dus gebeuren wat je eigenlijk net voorspelde. Namelijk, Romney somt iets op waar jij ook al van vond... dat het min of meer te makkelijk was en Obama gaat hem onderbreken. Maar dat mag volgens mij niet. Ja, dat, ja, dat, dat mag zeker niet. blind trust. And I understand they do include investments outside the United States, including in Chinese companies. Mr. President, have you looked at your pension? Have you looked at your pension? I've got to say. Mr. President, looked at your pension? Het wordt nu ontzettend persoonlijk. Heel persoonlijk, ja. Ja. Kijk. De, uh, hij is, hij moest even nadenken over een repliek. Het was Romney <laughs> die Obama aanviel op zijn China pensioen. Companies. En uh, die zei ja, in je pensioen ben jij ook op China aan, aan in China aan het investeren. En je verwijt dat ik dat doe met mijn bedrijven. Maar jij doet dat ook, maar dan met je pensioenfonds. Toch, Maarten? Ja, nu uh, de Kaiman-eilanden komen voorbij. Nou, leuk voor vakantie. Maar uh, slecht voor Romney in het uh, eerste deel van deze campagne. Hij had investeringen via... Bain Capital op de cayman eilanden Maar nu zegt Romney tegen Obama... kent u uw pensioenplan wel, meneer de president? Uh, in dat plan wordt ook geïnvesteerd op de cayman eilanden Nou, Obama kapt het af. Ik denk niet dat uh, dat hier nu over gaat. En ladida, la. Maar dat is toch wel een grappige vondst van uh, Romney. Kennelijk hebben ze daar onderzoek naar gedaan. Uh, ik ken de gegevens daarover verder niet. Misschien weet Bertina er meer van. Maar ik vind het wel grappig, uh, grappig toch een beetje agressieve en uh, hakketakkerige ontwikkeling. Ja, dit, dit is waarschijnlijk iets dat naar boven is gehaald door de Republikeinse campagnemachine. Ja, sorry. Ik was even, even afgeleid uh, door Obama, die het ineens over de, over de Arizona-wet had. Uh, dat, dat gaat over immigratie. En een moment ervoor hadden ze het nog over, over uh, Obama's pensioen, waarvan de, de investeringen ook, uh, ook uit, uit, uit China komen. Dus ik, ik was heel eventjes. Uh, de draad kwijt, maar het ging er inderdaad behoorlijk uh, ver, verhit uh, aan toe. Want uh, toen uh, Romney een paar keer vroeg: uh, hoe zit het met uw belastingplan? zei Barack Obama. Dat weet ik niet. Hij is in ieder geval niet zo hoog als dat van u. En dan is het toch weer een kleine sneer naar Mid Romney, die misschien ver staat van de maatschappij, omdat hij natuurlijk multimiljonair is. Ja, en, en waarschijnlijk ook een veel beter pensioen gaat hebben dan. Uh, dan vrezen uh, in de Bahama. Ja. Uh, we hebben mensen opgeroepen om uh, te bellen 0800 1121. Blijf dat ook vooral doen als jullie vragen hebben aan uh, Bertine of aan uh, Maarten. Uh, Timo uit Den Haag, die uh, vraagt, die heeft tenminste gehoord dat Romney um, uh, nou, eigenlijk al tien jaar geen belasting heeft betaald. Um, of tenminste, dat uiteindelijk de laatste twee jaar wel, maar heel lang geen belasting heeft betaald. Het is altijd heel schimmig, het verhaal rond de belastingen ja. van uh, uh, Mid Romney. Wat weet jij ervan? Oh ja. De, Romney zegt daarover, ik heb altijd minimaal, of het nou 13 of 14 procent is, wil ik vanaf zijn, maar zo'n bedrag uh, aan belasting betaald. Uh, niet al die cijfers zijn verder openbaar, dat hoeft formeel ook niet. Hij heeft zich daar ook tegen verzet, er is heel veel uh, druk op geweest en nu nog steeds, we zien dat ook bij dit uh, debat. Maar dat is de stand van zaken, wat we weten heeft betrekking op die cijfers die uh, bekend zijn en veel meer weten we niet. Nou, ja, um, uh, Mid Romney, die, wat Maarten al zei, is niet verplicht om zijn belastingaangifte bekend te maken. Hij heeft, hij heeft twee jaar bekend gemaakt en van tien jaar heeft hij een samenvatting gegeven. Hij heeft nooit minder dan uh, of, uh, um, 14% uh, betaald, zegt hij. Maar of er jaren bij zijn geweest dat hij. Uh, dat hij niks of minder heeft, nou, dat, dat weten we eigenlijk niet. Hmm, ik, moet het je, ik moet het je nageven, Bettine. Bettine van Ja.nl. Ja je bent goed op de hoogte en dat om tien over vier <lacht> nog hier in de studio. Uh, we zitten te kijken dus naar het uh, debat, het tweede presidentsdebat in Amerika... tussen Obama natuurlijk, de huidige president, en uh, zijn uitdager Mitt Romney. Maarten Koolsloot, correspondent voor van alles en nog wat. En nu even in Nederland, terug uit, uh, uit Amerika. Nou, ik zou zeggen, tien over vier, over twintig minuten is het afgelopen... Uh, over twintig minuten, wie heeft er het debat gewonnen volgens jou? Ja, ik wil nog niet stoppen, ik vind het hartstikke leuk. <laughs> met, uh, de, uh, tot nu toe Obama, hij zit denk ik veel beter in zijn vel dan de vorige keer. Uh, hij lacht wat meer, is meer ontspannen. Dat, dat charisma wat we van hem kennen komt veel beter tot zijn recht in dit format dan in het vorige debat. Uh, Romney uh, ja, is toch een aantal keer in de verdediging, soms heel persoonlijk. Met gedoe over zijn uh, pensioenplan of zijn uh, uh, belastingtarief uh, dat hij betaalt. Uh, ja, Romney is gewoon wat minder in, in vorm of komt wat minder uit de verf. Er wordt nu gepraat over Benghazi... Eh, Libië, Daar is een, een, een net natuurlijk de, de Amerikaanse ambassadeur, ambassadeur om het leven gekomen. Is dat een, een thema, Bertine, dat toch wel heel erg speelt nu in Amerika? Er wordt altijd gezegd, er wordt niet zo heel veel naar, naar de buitenlandpolitiek gekeken. Maar dit is misschien wel een soort aanval in het hart van uh, Amerika. Nou, ik, ik denk ook dat de meeste kiezers uh, vooral uh, zich zorgen maken over binnenlandse zaken en, en de economie. Maar als het gaat om buitenland, dan staat Benghazi wel, uh, staat wel hoog uh, op de agenda. En het is een zwak punt uh, voor Obama, of dat proberen de Republikeinen er in ieder geval van te maken, van waarom was die dat consulaat niet beter beveiligd en had dit niet allemaal voorkomen kunnen worden en wist de, uh, wist de regering eigenlijk, hij had dus niet eerder kunnen weten uh, dat het een gecoördineerde aanval was en geen spontane oprisping van, uh, van boze moslims. Maar Obama doet het nu wel heel goed, vind ik. Hij... Uh, hij, hij, hij herhaalt van hoe erg het allemaal wel niet was, dat, dat drama in Libië. Maar hij wijst ook nog even naar Mitt romney uh, dat die er wel eigenlijk politieke munt uit probeert te slaan uit het hele drama. Er zitten hier vijf hele wakkere mensen in de studio bij Radio 1 in de WNL-nacht. Vier mensen daarvan zitten heel druk naar het scherm te kijken... en proberen u uit te leggen wat er gebeurt in Amerika tijdens dat debat. Maar er zit ook nog één iemand, ja, die zit met een schuin ogen om mee te kijken natuurlijk. En dat is Please Be Frank, of nou eigenlijk heet hij Frank van den Ende. En die gaat ons muzikaal gezien nog eventjes heerlijk vermaken. Ondertussen kijken we dan de ondertiteling. We proberen alles te volgen, maar als u in de auto zit, of u bent net wakker... dan zijn daar in ieder geval de fijne klanken van Please Be Frank. Another outdoor night Crowded streets and city lights The sweaty shuffle in the dance hall I can hardly wait for her to arrive I can hardly wait to be surprised My longing makes me feel small Hypnotized by her eyes And the way that she tries To get me off my feet And the flower in her head How it made me students stare at this girl, at this girl who I need To taste your words, to feel your sight, to swallow your pride, how could I even want to Fear the sadness in your eyes Making your stories mine Justify these thoughts of you I was stunned, I was amazed By your beauty, by your grace But who am I to claim? All that smile up on your face It got me wondering for days Why I was stunned, I was amazed by your beauty, by your grace, but who am I? Who am I to claim? Please be frank, om kwart over vier in de WNL-nacht... waar gekeken wordt naar het presidentsdebat tussen de president Barack Obama... de zittende president en zijn uitdager Mitt Romney. En daar zagen we zojuist, denk ik, een van de sleutelmomenten uit dit debat. Want voor het debat nam minister Hillary Clinton, de minister onder Obama... de schuld op zich voor de gebeurtenissen in Benghazi... en de moderator van vanavond, Crowley, die vraagt nu aan Obama... bent u eigenlijk niet verantwoordelijk? Dat is toch wat er gebeurde, Bertine? Zo Sorry, ik was jij zat, weer even Jij zat achterlijn. op te letten. Maarten, ma Maarten, dat was toch eigenlijk wat er gebeurde? De, de, Zeker. Hij werd even op zijn verantwoordelijkheid geweest. Zeker. En Obama die countert dat denk ik wel op een heel handige manier... door feitelijk te zeggen, ik ben uh, verantwoordelijk... en daarmee ook uh, de focus op zichzelf te leggen. Hij krijgt dan denk ik één kans om dat uh, naar zijn uh, hand uh, te zetten, dit punt. Uh, in zijn voordeel te draaien. Ik denk dat dit ook wel doet. Uh, Romney uh, heeft gezegd van nou, we hoorden pas vijf dagen later... dat een terroristische aanslag was. Ik weet niet of... Informatie informaties achtergehouden, maar hij suggereert op zijn minst dat dat zo is. En Obama zegt, nou, er zijn vier Amerikanen gedood. Uh, ik heb gezegd dat we de, de, die mensen zouden pakken. Ik vind het schandalig dat deze insinuaties worden gemaakt. En als je kijkt naar het beeld, uh, Obama, die dat heel ferm zegt. Echt als een uh, ja, president, een beeld wat, denk ik, uh, goed blijft hangen bij kiezers. Uh, en, en nu is het weer, staan ze weer een beetje schouder aan schouder. Uh, en... Romney blijft herhalen dat het te lang duurde... dat het een terreurdaad ja. was, et cetera, et cetera. Uh, we luisteren even naar Romney. me. Ja. The uh, ambassador to the United Nations, one of the Sunday t television shows, and, and spoke about how yeah, this yeah. was a spontaneous. I, I'm, I'm happy, me, I'm happy I, to have a longer conversation you, about foreign absolutely. policy. Absolutely, but I want I want to move you on, and also okay, people can go too. to the transcripts. I just and, and want to make sure that uh, you know, out all what these wonderful folks when. are going to have a chance to get some their questions answered. Because what I, what I want to do, Mr. President, is uh, stand there for a second because I want to introduce you to Nina Gonzalez, who uh, brought up a question that we hear a lot, uh, both over the internet and from this crowd. De, de, de, de presentatrice, um, die, uh, Candy Cowley, die maakt eigenlijk een einde aan de discussie over um, het Benghazi en uh, het, het buitenlandse zakenbeleid. Misschien ook omdat het volgende debat helemaal over buitenlandse zaken gaat. Ja. We gaan door naar de volgende vraag um, en die, die gaat over uh, criminaliteit. Ja, de vraag was, het ging over wapens in dit geval, ja, Maarten. Ik zag het even niet helemaal op te letten. Wat werd er nou precies gevraagd? Ja, dit, uh, wat Obama wil doen om het wapenbezit uh, daar wat aan te doen... dat wapens niet in de handen van verkeerde mensen vallen... dat gaat uh, door op een groot uh, wapenonderzoek. Een wapenfiasco wat er uh, dit jaar gebeurd is met de federale uh, politie. Die hadden wapens geleverd uh, aan... Mexicanen, uh, ja. criminele Mexicanen. Ja, ja. En daarmee zijn uiteindelijk uh, Amerikaanse agenten. Maar dit is in ieder geval echt weer internal affairs. Zojuist ja. ging het echt even naar het buitenland. Nu wordt er gewoon een vraag gesteld die voor de gewone Amerikaan... waarschijnlijk erg belangrijk is. En zijn we weer even van die buitenlandpolitiek af? En voor wie is dat nou een opluchting, Bertine? Dat we nu niet meer over buitenlandpolitiek praten? Ja, uh, Benghazi is natuurlijk voor, voor Mitt Romney een, uh, een punt om mee te scoren. Omdat hij, uh, hij hamert echt op die vraag van ja, waar, hoe kan het dat president Obama er veertien dagen over deed om, een, om, om die actie, uh, om dat drama in in, in Benghazi een terreurdaad uh, te noemen. Uh, inmiddels uh, zijn we bij een, uh, daar hebben ze dus heel lang over zitten heen en weer zitten. Um, Zitten zeuren. Um, uiteindelijk zei Candy Crowley van. Nou, de mensen moeten thuis maar opzoeken hoe het is gekomen en hoe is het is gegaan. Inmiddels, uh, inmiddels gaat het gaat het uh, debat over, over, over wapenbezit. Mm -hmm. En uh, waar Maarten het net over had... dat is ook weer uh, een schadelijk verhaal voor Obama. Dat, uh, ja, die kwestie heet Fast and Furious. en het ging inderdaad over, over wapens... Uh, die uh, onder het oog van de federale overheid... in handen van criminelen zijn gekomen... en waarmee moorden zijn gepleegd. Maar de, je ziet nu ook dat dat verhaal niet echt tractie krijgt in het debat. Terwijl het eigenlijk een heel schadelijk verhaal voor Obama kan zijn. Maar op een of andere manier... is de, heeft het in de media nooit echt uh, vaart gekregen. Nee. En nu gaat het gewoon over een algemene discussie uh, over, over wapenbezit... Ja. en de, ja, de hoge uh, moord- en geweldcijfers uh, in Amerika... en wat je daar in vredesnaam uh, aan kan doen in een land... Uh, wat toch uh, wel uh, graag zijn wapens wil houden. Handig ontweken dus van Barack Obama, lijkt mij, Maarten. Ja, het gaat nu over uh, assault weapons, dus een zwaardere vorm... Uh, uh, wapens Voor Amerikanen gaat dat zelfs misschien te ver? Ja, dat, de hele discussie over uh, wapenvergunningen is eigenlijk een heel eenvoudige discussie. Uh, geen van twee wil het eigenlijk echt afschaffen. Nee. Gewoon omdat de wapenlobby nog uh, te machtig is. Ja. Uh, naar de schietpartij in Aurora, uh, Colorado deze zomer is er wel weer een nieuwe discussie geweest. Maar zoals altijd bloedt dat toch weer wat dood. Uh, ja, ik denk dat dit deel van het debat niet het meest interessante is. De onderliggende toon hierbij is... We willen alle twee niet echt wat aan doen en we kakelen er een beetje omheen. Een, een trend die misschien te zien is, uh, en dat, uh, Maarten je zei het al eerder, dat, dat was ook bij het vorige debat zo, dat um, Obama meer uh, spreektijd neemt dan uh, Mitt Romney. Ja. Um, uh, gaat Romney dat nog inhalen zo in de laatste tien minuten van het debat? Of is dat meer een tactiek misschien ook van Romney om weinig minder aan het woord te zijn? Uh, tactiek, ja, ik denk dat het feit gewoon is dat Obama langer spreekt dan Romney. <laughs> sorry voor de, nee, om dat het zo het was, simpel te sorry. houden, maar ik kan niet echt een tactiek zien. Ik zie alle tweede keer dat Obama langer spreekt. De inhoud uh, van wat Obama in die tijd zegt deze keer is denk ik een stuk effectiever... dan het lange, uh, niet doelgerichte taalgebruik uit het vorige debat. En, en Bertine, het duurt niet zo heel erg lang meer. Tien minuten ongeveer is, uh, is de, de, de verwachting. Um, zit er nog? Uh, komen er nog nou ja, jokers nu naar buiten? Ik, ik heb bijvoorbeeld nog geen één keer gehoord dat Barack Obama sprak over de beroemde 47%. Nou, ik, van ik zat daar uh, dus Rondi. ook net aan te denken. Want wanneer ik op die 47% aan? Ja. Nou, want leg, dan, leg, dan even uit is natuurlijk. het natuurlijk. Echte vuurwerk? Nou ja, de 47% is een gevraakte uitspraak van Mitt Romney, die hij deed uh, op een besloten fundraiser... waarvan hij dacht uh, dat er uh, geen camera's draaiden. Maar dat er was dus wel een stiekem uh, camera die meedraaide toen hij zei dat eigenlijk 47% van de Amerikanen eigenlijk gewoon uh, ja, een verloren zaak is voor hem als kandidaat. Omdat ze toch wel helemaal afhankelijk zijn van de overheid en te lui om voor zichzelf te zorgen en dat, dat zijn niet voor zijn argumenten. Maar we hebben het nog vaker ze zeer. Nee, en ik had, heb gelezen dat uh, Obama het er niet voor terug zou deinsen, uh, om het te noemen. In het eerste presidentiële debat is er een bewuste keuze gemaakt om, om daar niet op in te gaan. En om dat ook niet op tafel uh, te leggen. Omdat de Obama-campagne dacht nou, dat het verhaal uh, is wel bekend. En we willen met Romney ook weer niet een gelegenheid geven om het verhaal te ontkennen. Of het, uh, he, om ermee er weg te komen. En Obama was misschien ook wel een beetje bang dat hij te gemeen over zou komen als hij Romney daarmee om de oren zou slaan. Maar ik ja, de opdracht voor Obama was nu om wel een beetje agressiever te zijn. En die 47% was natuurlijk een prachtig punt waarmee hij ja. met Romney om de oren kon slaan. Ook grafisch is trouwens te zien dat we niet het meest interessante moment uh, in, in de discussie hebben. Want we zien namelijk een lijntje lopen waarin dan uh, duidelijk blijkt hoe volgens het systeem van CNN uh, wel of niet kiezers worden beïnvloed door het uh, huidige gesprek. En die lijn die staat eigenlijk al de hele tijd gelijk. We kunnen nu even gaan, gaan luisteren. ...naar een, uh, een vraag die gesteld wordt door de presentatrice. Waarom is dat, geïnvloed de kind van of violence die we soms zien met deze mass ...waarom is dat dat je je mind hebt veranderd? Het gaat nog steeds over die wapenwet. De pro-gun- en en de anti-gun- en kwamen samen... ...en ze een stuk wetgeving. En het is beheerder als een assault-wepenband... ...maar het had op de beeld, dat de pro-gun- en de anti-gun- en mensen samen kwamen samen... ...want het gevoelde voor beide die ze beide wilden. There were ik heb het idee dat dit een herhaling van zet is. What we need more of candy. Want uh, Romney geeft right nu uh, met haar voornaam bovendien ook aan... dat ze daar eigenlijk hetzelfde over denken. Dat was toch eigenlijk wat hij zei, Maarten? Dat hij eigenlijk herhaalde... hij herhaalde eigenlijk zojuist... Was for Moet de microfoon zo even aankomen te staan in it. ons in de studio? Ik heb sterker het idee dat, dat dit eigenlijk nogmaals een herhaling is van wat er juist gezegd werd, Maarten. So, Als het gaat om het wapendebat komt het wel een klein beetje op, het, op hetzelfde neer. Feitelijk willen ze altijd niet zo verschrikkelijk veel veranderen. Er wordt een beetje omheen gepraat erom, die probeert een punten te scoren... door te zeggen dat hij in zijn staat de uh, pro-wapenlobby, anti-wapenlobby... Uh, achter een voorstel kreeg. Uh, Obama begint het verhaal over dat er altijd gekken zullen zijn. Als je, ik heel eerlijk ben, dan uh, gaat het uh, geen substantiële verandering in het Amerikaanse wapenbeleid. En, en, en het staat natuurlijk ook heel ver van ons Nederlanders af. Omdat wij een heel ander wapensysteem hebben. Bij ons mag je niet zomaar een wapen kopen namelijk. Uh, maar uh, als ik een beetje de reacties zo uh, half uh, pijl op Twitter. En ook, uh, nou ja, de, we hebben hem al eerder genoeg een befaamde lijntje van uh, uh, CNN. Is het eigenlijk zo dat alles wat Obama zegt is nu goed. En, uh, uh, en bij Romney zakt dat lijntje weer weg. En je, je leest ook snel af en toe wat dingetjes. Dat het, het gaat goed met Obama. Is dat een conclusie die we nu misschien al voorzichtig mogen trekken? Ja, dat lijntje van Romney dat lijkt af en toe op dat van de hartmonitor... dat ik liever nooit wil zien. Dat is wel behoorlijk vlak. Maar is het ook zo dat het nu eigenlijk niet meer uitmaakt waar ze het over hebben? Obama zit in een flow en nou ja, Romney loopt nu een beetje achter? Er is zo'n debat altijd wel een verzadigd moment... waarop kijkers toch een soort van indruk hebben... die niet makkelijk meer om te vormen is... Uh, ik ben ook wel benieuwd wat Bertine er eigenlijk uh, van denkt. Nou, ik denk dat. Ik, ik durf daar nooit zo goed te zeggen van uh, wie het nou beter doet. Want uh, wat we nog niet hebben gehad is de spin achteraf. Ja. En uit onderzoek blijkt dat eigenlijk kiezers daar eigenlijk meer door worden beïnvloed dan het, dan het debat zelf. Dus uh, als we dadelijk eventjes. Uh, ik denk dat we dat niet hier kunnen doen, maar als we naar Fox News. Uh, Zouden schakelen, kan het heel goed zijn nou, dat fortunus... zij Mitt Romney wel helemaal ja, fantastisch vonden vanavond. Natuurlijk Mitt Romney, die weten altijd daar weer een draai aan te geven. Nog even één ding voor jou als vrouw die ook ja. wel bij die conventies en dat soort dingen is geweest. En jij weet natuurlijk uh, uh, hoe het eraan toe gaat in de politiek en hoe het eraan toe gaat bij dit soort debatten. Is het niet vreemd dat Mitt Romney zojuist de presentatrice gewoon even bij de voornaam noemde? Nou, dat doen ze. Dat doen Obama en Ronnie doen het allebei. Noemen haar Kennedy. Uh, daar hebben ze vast uh, afspraken over gemaakt. Uh, hoe ze elkaar Ja, want ze noemen elkaar natuurlijk wel. Dat vinden wij natuurlijk wat wollig. Dan zeggen ze de hele tijd president Obama, governor. Ronny. Ja, maar dat, dat moeten ze denk ik ook wel doen. Om gewoon respect voor hun tegenstander uh, te tonen. Dat maakt hen ook sympathieker als ze gewoon hun tegenstander met respect behandelen. Het is uh, denigrerend om zo'n mevrouw van, de, van CNN die daar al jaren werkt. Om... Nou, ze willen gewoon een beetje amicaal doen met, uh, een met een de beetje... presentator. Misschien vindt zij dat ook wel gewoon u fijn u om, om, om Ken die genoemd te worden in plaats van uh, Mrs. Crowley. Ja, nou, ja, misschien is het zo. Maarten, ik vind dat die houding toch vrij vreemd is. We hebben nog maar drie minuten op de klok. Ik denk niet dat er nog heel veel bediscussieerd kan gaan worden, nou, toch? Romney is zojuist de ijsbaan opgestuurd, oh. maar deze keer zonder schaatsen. Het gaat uh, een vraag ging erover hoe voorkomt u dat de banen naar China gaan. Nou, dat is een vraag die Romney al heeft moeten beantwoorden eerder, indirect... omdat hij investeringen heeft gedaan in bedrijven... die dus banen naar China verscheepten, outsourcing. Uh, nu gaat het daar weer over. Ik denk dat dit een bijzonder, ja, toch pijnlijk moment voor Romney is. Hij moet daar weer op uh, ingaan. Hij heeft wel een verhaal. Maar goed, uh, Obama die zit uh, klaar als een rijgen voor de vis. Die, uh, ja, die kan niet wachten, denk ik. En het gaat uh, toch weer over banen. Is dat uiteindelijk gek? Het is iets dat al besproken is aan het begin van het debat... maar het komt nu weer gewoon weer terug. Ja, kiezers mogen vragen stellen. Ja. En kennelijk hebben ze de vrijheid om iets te vragen wat al uh, min of meer gebeurd is. Ja, en misschien is het ook zo dat uh, dit geval gaat speciaal over China. En dat is iets dat uh, de twee kandidaten eerder aangehaald hebben. Um, Bertine, vind jij dit ook misschien weer een soort pijnlijk moment voor Romney? Of? Nou ja, dit is... kijk, uh, uh, De verkiezingen gaan uiteindelijk over de economie... Um, Iedereen vindt het belangrijk dat iedereen een baan kan hebben. Dat is gewoon een hele belangrijke vraag. En voor Mitt Romney is het een punt waar hij op kan scoren. Enerzijds omdat hij, hij zegt ik heb heel veel ervaring in het bedrijfsleven En ik weet hoe je, hoe je mensen aan het, uh, aan het werk krijgt. Aan de andere kant is er ook het verhaal van bedrijven waar Mitt Romney in geïnvesteerd heeft. Die uh, banen naar China hebben verscheept. En dat is dan weer een punt waar hij op aangevallen kan worden. Ik kan eigenlijk niet wachten tot we zo dadelijk gaan horen wat Obama te zeggen heeft. Uh, het mag misschien een beetje sensationeel of sensatiebelust klinken... maar ik denk dat hij absoluut... Uh, ja, dat we nog een stukje vuurwerk gaan zien... Want de antwoorden die uh, Obama eerder gaf uh, over China... die zorgde voor spektakel op tv. En ik kan me niet voorstellen dat hij nu met een andere aanval... of wat dan ook zal komen. Nou, Ik zie in ieder geval wel dat Mitt Romney al over zijn tijd heen is. He, we zien dan de hele tijd dat klokje lopen waarop zijn tijd loopt. Maar hij gaat nog eventjes door over die lagere belastingtarieven. Dan hebben we eigenlijk hetzelfde onderwerp weer aangesneden... als waar we het hele gesprek mee begonnen. Uh, het hele debat dan. En dan zal het nu onderhand tijd zijn voor, nou, nog voor Obama om te reageren, maar ondertussen gaat, gaat Romney nog gewoon eventjes door. Hij pakt veel meer tijd dan hem uh, nu gegeven is, maar hij heeft ook nog wat tijd in te halen. Alhoewel, het komt qua spreektijd weer een uh, beetje gelijk aan. Uh, het zat lange tijd op drie minuten, verschil in spreektijd. Obama meer dan Romney, maar het zit nu nog maar op een minuutje. Goed, Obama moet hier nog wel op, uh, op reageren. Um, is dit met is uh, Romney zoals hij misschien van tevoren verwacht is? Niet meer dat sprankelende zoals in het eerste debat, maar meer formeel en uh, herhaling van zijn uh, opgezomde zinnetjes? Zijn gestampte zinnetjes? Uh, uh, ja en nee, het was niet overal even sterk. Laten we nog niet te veel terugkijken, kijken nee. wat er nu gebeurt. Hij is in voor geval in staat om zijn uh, talking points uh, weer naar voren te halen. Alles over de small business, de kleine bedrijven die we aan te stippen. Dus in die zin. Uh, ja, blijft het natuurlijk een man die gedisciplineerd is, en op het goede moment uh, kan zeggen wat gezegd moet worden? Nu uh, komt het antwoord van Obama, wat misschien wel interessant is. Ja, gaan we, we zeker even meeluisteren. Mr. President, uh, two minutes here, because we are then gonna go to our -twee last Twee minuten, mag je praten, Obama. We need to create jobs here. And both Governor Romney and I agree actually that we should lower our corporate tax rate. It's too high. But there's a difference in terms of how we would do it. I want to close loopholes that allow companies to deduct expenses when they move to China, that allow them to profit offshore and not have to get taxed so they have tax advantages offshore, all those changes in our tax code would make a difference. Now, Governor Romney actually wants to expand those tax breaks. One of his big ideas when it comes to corporate tax reform would be to say, if you invest overseas, you make profits overseas, You don't have to pay t U.S. taxes. But, of course, if you're a small business or a mom-and-pop business or a big business starting up here, you've got to pay even the reduced rate that Governor Romney's talking about. And it's estimated that that will create 800,000 new jobs. Problem is, they'll be in China or India or Germany. That's not the way we're going to create jobs here. The way we're going to create jobs here is not just to change our tax code, but also to double our exports. And we are on pace to double our exports, one of the commitments I made when I was president. That's creating tens of thousands of jobs all across the country. Ja, dus hij zegt, uh, Barack Obama, om even samen te vatten... de huidige president zegt, ja, het is uh, Romney die me aanvalt op mijn China-politiek... dat China nu de grootste is, maar eigenlijk uh, zijn, zijn eigen plannen zouden dat alleen maar meer in de hand werken... want zijn eigen plannen zouden zorgen dat aftrekposten voor bedrijven die naar China gaan uh, aanwezig blijven. Um, dit lijkt me een punt waar hij op zich goed uitkomt, alleen lijkt hij een beetje te stotteren zo nu en dan. Uh, heb je dat ook door Bertine? Uh, nou, ik. Uh, je ik vind dat hij eigenlijk wel uh, voor zijn doen lekker op dreef is. En uh, Mid Romney, uh, ja goed, uh, Ik vind dat hij Mid Romney eigenlijk een beetje benauwd. Kijkt. In het eerste debat uh, had hij zo'n constante grijns op zijn gezicht. En nu is hij toch een beetje kijk, toch een beetje verkrampt, uh, naar mijn idee. Ze gaan nu kort nog even over de computers, over de iPhones die in China geproduceerd worden, discussiëren. Dat mag blijkbaar van de presentatrice. Laten we dat dan ook nog heel even beluisteren. Bring that is heel straightforward. We can compete with anyone in the world as long as the playing field is level. China's been cheating over the years. One by holding down the value of their currency. Number 2 by stealing our intellectual property, our designs, our patents, our technology. There's even an Apple store in China. That's a counterfeit Apple store, selling counterfeit goods. They hack into our computers. We will have to have people play on a fair basis. That's number one. Number two, we have to make America the most attractive place for entrepreneurs, for people who want to expand a business. That's what brings jobs in. The president's of my tax plan got, is comple you is completely me tussendoor Ronny zegt dat China vals speelt en dat Amerika weer een paradijs moet worden voor ondernemers. Barack Obama reageert nu. I want high wage high jobs. That's why we we have to invest in advanced manufacturing. That's why we've got to make sure that we've got the best science and research in the world. And when we talk about deficits, if we're adding to our deficit for tax cuts for folks who don't need them, and we're cutting investments in research and science that will create the next Apple, create the next new innovation that will sell products around the world, we will lose that race. If we're not training engineers to make sure that they are equipped here in this country, then companies won't come here. Those investeringen zijn wat going to help to make sure that we continue to lead this world economy. Not just next year, but 10 years from now, 50 jaar from now, 100 Thanks, years from now. De Mr. President. Government um, does not Reagan create zegt, jobs. Uh, Government does not create jobs. Even door tussen Obama en uh, Romney. Oh, ze gaan er gelijk door naar de laatste vraag. Maar kort gezegd, Obama zegt we moeten vooral uh, het intellect in Amerika houden. En hij zegt eigenlijk niks over de fabrieken. En de laatste vraag wordt nu gesteld door de, de, on, ja, de, de stemmer die nog niet besloot, besloten heeft. En dat is eigenlijk een soort persoonlijke uh, vraag. Uh, de vraag is me. eigenlijk, uh, neem it. een misverstand die over uh, jou de, de wereld in is geholpen... en ontkracht dat, uh, en met erom niet begint. Het the lijkt me dat sommige campagnes geïnteresseerd zijn op een persoon... in plaats van hun eigen verhaal en de dingen die ze willen doen. In het kurs van dat, ik dat de president's campagne... me probeerde te karakteriseren als iemand die heel anders is dan wie ik ben. Ik geef over 100% van de Amerikaanse mensen. Ik wil 100% van de Amerikaanse mensen een bril en prospere verhaal hebben. Ik geef over onze kinderen... I understand what it takes to, to make a bright and prosperous future for America again. I, I spent my life in the private sector, not in government. I, I'm a guy who wants to help with the experience I have, the American people. My my, uh, my passion probably flows from the fact that I believe in God. And I believe we're all children of the same God. I believe we have a responsibility to care for one another. I, uh, I served as a missionary for my church. I served as a pastor in my congregation for about 10 years. I've sat across the table from people who are, were out of work and worked with them to try and find new work or to help them through tough times. I went to the Olympics when they were in trouble to try and get them on track. And as governor of my state, I was able to get 100 of my people insured. All my kids, about 98 of the adults, was able also to get our schools ranked number one in the nation so 100 of our kids would have a bright opportunity for a future. So? I, I understand. ...dat ik dit land weer kan We moeten niet voor wat We voor gasolijn 4 We Hij krijgt een open kans, Mitt Romney hier, de uitdager dus van president Obama... ...om eventjes, daar worden ook nee niet 47 procent, 47 miljoen wordt nu genoemd. En, maar hij krijgt een open kans om eigenlijk alles wat volgens hem dus niet juist is... ...in de wereld geholpen over hem, gewoon even uit de wereld te helpen. En dat doet hij, mag ik zeggen, met flair. En anderhalf uur te laat. Ja, nou, dat misschien wel, maar dit is, hè, de, de, de laatste slag komt toch het hardste aan? Of die blijft in ieder geval het langste nadreunen, laten we het zo stellen. Maar hij brengt nu zelf eigenlijk die uh, discussie van de 47% weer in het debat... door, door expliciet te stellen van dat hij wel om de 100% van de Amerikanen geeft. Maar het is wel een beetje flauw dat hij, dat hij, dat hij begon met te zeggen van... ja, um, he, hij mag dus zeggen van uh, welke misvattingen bestaan over jou. En dan begint hij met ja, de, de, de president heeft een verkeerd beeld van mij geschetst. Ik geef wel om de 100% uh, Ja. Van de De president krijgt het laatste woord, dus die is nu al aan het woord. Uh, president Obama, als reactie dus op Mitt Romney. En hij kan ook speechen, dus laten we luisteren. Hij gelooft in, in zelfraadzaamheid. fair shot And And and that is part of what's at stake in this election. There's a fundamentally different vision about how we move our country forward. I believe Governor Romney is a good man. Loves his family, cares about his faith. But I also believe that when he said bef behind closed doors that 47 of the country considered themselves victims, I have them. who refused personal responsibility, Think about who he was talking about. Folks on Social Security who've worked all their lives. Veterans who've sacrificed for this country. Students who are out there trying to hopefully advance their own dreams but also this country's dreams. Soldiers who are overseas fighting for us right now. People who are working hard every day, paying payroll tax, gas taxes, but don't make enough income. And I want to fight for them. That's what I've been doing for the last four years, because if they succeed, I believe the country succeeds. And when my grandfather fought in World War II and he came back and he got a, a GI Bill and that allowed him to go to college, that wasn't a handout. That was something that advanced the entire country. And I want to make sure that the next generation Years. Ja, en dan krijgt hij het applaus, denk Obama, ik. Oh nee, dat mag niet geklapt worden. dat was we het have laatste stukje. An en u komt nu ineens. Dus dan kan het na bespreken beginnen. En dan kunnen wij zo meteen eens eventjes gaan bellen. En dan kunnen we eerst hier eens om ons heen kijken. Want we hebben hier twee kennis in de studio gehad die met ons mee hebben gekeken. En waarvan ik dan nu natuurlijk, ook al is het pas net geweest, gewoon heel erg benieuwd ben. Wat vonden jullie ervan? Maarten Korsloot, normaal gesproken correspondent in Amerika. Je hebt een boekgesprek uh, geschreven over hoe je president van Amerika onder andere zou kunnen worden. Wie wordt er volgens jou president van Amerika na het zien van dit debat? Ja, zo word je president. Heet dat boek en dan zou ik het nu <laughs> moeten weten. Um, ja, ik vond het een boeiend debat, uh, spannend debat. Uh, de vonken spatten er wel een beetje vanaf. Obama heeft het ontzettend uh, goed gedaan. Uh, veel peilingen in de springstates waren goed voor hem. Dat zal uh, na vandaag denk ik niet heel uh, veel veranderen. Maar uh, ja, los van, van de swing steeds en zo. Het, het einde was dat misschien het, het, het, het klapstuk toch nog de 47% aangehaald. Toch uiteindelijk dat nog gekoppeld aan de veteranen die uh, hard gevochten hebben. En waarom ja. die dus dan van zou gezegd hebben... Die, die willen eigenlijk alleen maar leven op kosten van de staat. En Obama die zegt, nee, ik geloof wel in ze en daarom wil ik president blijven. Ja, een beetje klassieke thema's over uh, je kan het maken als je hard werkt. Iedereen uh, moet een kans hebben. belangrijk thema dat Obama steeds uh, herhaalt in zijn hele campagne, en toch ook een, uh, ja, een steek uh, onder of boven water... of eigenlijk, uh, ja, hoe zeg je dat, een hele directe aanval over die 47 Ik dacht dat het een goed uh, geformuleerd statement was. Daar denk ik wel bij, dat zijn natuurlijk uh, de onderdelen van die campagne... En uh, dit debat die zo vaak geoefend zijn... dat ik er niet echt meer de grootste mogelijke prestatie nee, ja, die, vind. Nee, die kennen we natuurlijk sowieso. Zo meteen, ik, Martine Moenaf. ik zie dat je klaar bent uh, om je mening te geven. Maar we hebben ook nog, want wij zijn niet de enige die kijken... de Nederlandse politiek kijkt ook met grote ogen naar het debat van vannacht. Zo is bekend dat Alexander Pechtold en, uh, van D66 natuurlijk... en Jasper van Dijk van SP, dat zijn beide echt verwend debatkijkers. En ook uh, Marietje Schaken, zij is Europarlementariër voor D66... en heeft het debat nou gevolgd. Mevrouw Schaken, goedemorgen. Goedemorgen. Vanaf waar heeft u zitten kijken? Vanaf het begin. <laughs> ja, oké. Okay. Maar u zit niet in Nederland, begreep ik. Nee, klopt. We zijn uh, in Boekarest voor een, uh, een werkbijeenkomst. Mm -hmm. En uh, kijkt u altijd naar dit soort debatten? Nee, maar wel zo vaak mogelijk. Ik vind het echt heel, uh, heel leuk en uh, boeiend om het live te zien. Maar uh, het verbreekt de nachtrust ook wel een beetje. Dus het lukt niet <gacht> altijd, maar zo, zo vaak mogelijk, ja. Ja, en is het dan, wat viel u op aan het debat? We hebben anderhalf uur gekeken, wij ook natuurlijk. Maar wat, wat, wat sprongen voor u uit? Nou, ze blijven heel erg op hun kernpunten hameren. Dus de hele tijd de middenklasse, de hele tijd banen, tot het op een gegeven moment een beetje irritant wordt. Er worden ook op Twitter dan heet het grapjes over gemaakt dat woorden voor de zoveelste keer genoemd zijn. Uh, maar ik vond het zeker in de tweede helft dat ook de verschillen duidelijker werden. En ik was erg blij met uh, uh, het, uh, het bespreken van Libië. Dus dat het buitenlandbeleid ook besproken werd. Ik denk dat Obama zich daar heel duidelijk presidentieel kon neerzetten. En dat Romney uh, ja, toch echt aan het worstelen was met zijn aanval op de president... die toch ook uh, door veel mensen als goedkoop en ongepast wordt gezien. Dus ik denk dat Obama hiermee echt een grote draai... Uh, naar zijn kant heeft kunnen terugmaken na een uh, moeilijk eerste debat. Maar hoe, hoe groot is die draai dan volgens u? Is het echt 180 graden ten opzichte van het volgende debat? Vorig. Vorige debat, sorry. Nou, het volgende debat gaat over het buitenlandbeleid, dus dat belooft gewoon veel. Omdat Obama nou ja. hier echt liet zien dat hij uh, presidentieel was, dat hij... Um... Uh, ook verantwoordelijkheid wilde nemen en dat dat ook zijn taak is. En dat is denk ik iets ja, wat heel duidelijk is overgekomen. Uh, en Romney die, uh, die worstelde daar meer mee. Die heeft natuurlijk ook eerder echt een politieke aanval tegen de president gekozen... Uh, op een onderwerp wat gewoon voor alle Amerikanen heel pijnlijk is. En dat maakt hem niet erg uh, ja, geloofwaardig en verantwoordelijk. Maar ik bedoel bedoelde... Dus ik bedoel, het ten opzichte van het vorige debat, toen was, was uh, Romney de winnaar. De peilingen zeiden ook uh, dat Romney aan het inhalen was. Soms uh, sommige staak, stak hij zelf Obama voorbij. Is, dat, is, dat, is dit echt weer een keerpunt geweest in, in, die, in, die, in, die, in die strijd? Ja, ik verwacht wel dat, die, uh, dat de groei van Romney hiermee echt weer een heel stuk uh, beperkt is. Dus ik vond Obama veel beter, rustiger ook, kwam beter uit zijn woorden, uh, betere houding... Dus, ja, die kwam gewoon weer uh, goed over, zoals we hem kennen. Ik denk dat vorige keer echt een, uh, uh, ja, een uh, uh, ongelukkig debat was voor hem. Maar dat hij nu weer helemaal in vorm was. Ja. Zijn er nog details uh, waarvan u als politicus en natuurlijk zelf vervent. die beter um, extra opgelet hebt heeft vanavond? Nou, ik vond het niet zo heel erg sterk qua debat af en toe. Ik vond dat er lang werd gepraat, ook door Obama, en dat vond ik soms storend. Ik vond dat er heel veel uh, dingen herhaald werden, en ook technische punten waarvan ik me echt afvraag of uh, gemiddelde kijkers daar nou iets nieuws uithalen. Als je bijvoorbeeld ook kijkt op internet, dan zie je echt dat er heel snel en heel uh, agressief de hele tijd gefactcheckt wordt... ...en dat mensen al volledig in kampen verdeeld zijn. Er zijn nog maar heel weinig mensen... Uh, ...ook die online uh, actief zijn... ...die nog echt uh, uh, ja, daar open in staan. Mm -hmm. Dus het is ook een soort uh, nieuwe media-strijd... ...zou je kunnen zeggen. Uh, en dat vind ik interessant. Ik vind de humor op, op internet ook heel, uh, uh, heel leuk om te volgen... ...want op een gegeven moment noemde Romney... Die uh, binders full of women. Dus dat hij mappen vol met vrouwen had staan uh, toen hij uh, in een positie was om, uh, om mensen te interviewen voor banen. En dat hij dus wel degelijk genoeg zou hebben gedaan voor vrouwen. Nou, meteen websites geclaimd, uh, cartoons daarop gepost. Dus uh, de knipoog die, uh, die je kunt zien uh, op Twitter uh, naar een aantal van dit soort uh, uh, one-liners vind ik ook gewoon leuk. Het geeft... Het debat veel diepte en laat ook zien waar mensen op aanslaan. Wat mensen geestig vinden en wat mensen ongeloofwaardig vinden. Um, dus het is, uh, ja, het is leuk om dat ook zo te volgen. Ja, Marietje Schaker, Europarlementariër bij D66. In Roemenië volgde jij dan voor ons ook het debat in Amerika. Kort, wie wordt de president? Obama. Oké, okay, dankjewel Marietje Schaker. We gaan verder napraten hier in de studio. En uh, ja, nou slaat nog even lekker in Roemenië zou ik zeggen. Uh, nog steeds bij ons in de studio we hebben we het debat met ons samengekeken. Bertine Moenaf van de Jaap en uh, freelance-correspondent, normaal gesproken in Amerika, um, Maarten Koolsloot. Uh, uh, Marietje Schaken die, uh, uh, gaf aan dat het uh, uh, dat, uh, uh, thema Libië en waar Obama presidentieel overkwam, dat was haar kernmoment van het debat. Uh, is dat iets wat jij ook uh, mee kan leven of heb je een ander moment? Maarten. Ik kan wel met dat moment leven als een sterk moment... waarop hij heel duidelijk uh, bepaalde krachten uitstraalde als president. Uh, dat denk ik ook zo er ervoer dat het belangrijk was om dat te laten zien. Uh, dat ook goed deed. Uh, ik denk het andere moment uh, waarop hij heel duidelijk uh, laat zien... Uh, anders te zijn dan die andere dingen te willen... zijn toch... Uh, ja, wat steken onder en boven water over 47 procent... over de belastingtarieven die Rome nu betaalt, dat soort zaken. Uh, die waren wat scherper, wat gemeener... maar vond ik toch wel essentieel om dit debat uh, te overleven. En voor jou, Bertine? Ja, het hangt natuurlijk ook van je persoonlijke voorkeur af. Uh, ik weet dat... Uh, ik, ik wou zeggen Marietje D66, waar ze heet soms wit. Marietje Schaken. Die heeft natuurlijk uh, professioneel een interesse in buitenlandpolitiek. En dat, dat is ook uh, een. Uh een veelbetekend moment in het debat. Maar ik denk dat de, de, de Henk en Ingrid in Amerika, zal ik maar zeggen... niet heel erg in uh, Libië geïnteresseerd zijn. Maar wat, wat wel uit dit debat blijkt... is dat Obama inderdaad, uh, wat ze ook zei... heel presidentieel over kan komen. Hij wordt aangevallen op, uh, op zijn buitenlandbeleid. Ja. Maar hij weet het debat dan wel zo te keren... dat hij eigenlijk met Ronnie te kakken zet. Dat hij eigenlijk uh, uit zo'n drama eigenlijk politieke munt probeert te slaan. Dat, ja. is wel, dat, dat is wel knap gedaan. Bettine, sowieso wil ik zo meteen jouw closing statement, want <tie> je, je bent echt een, een politiek volger, dus ik ben benieuwd of je ook echt zo'n mooi closing statement kunt laten horen, want ik heb net van Maarten gehoord wie zijn winnaar was, maar straks wil ik het van jou ook nog even horen. Um, het is nog twaalf minuten dat we hier nog eventjes uh, onder deze noemer naar het debat terugkijken en dan gaan we eventjes nu even de gedachten zo even in ons hoofd nog laten spinnen onder het genot van een goed muziekje, want hij is nog steeds bij ons in de studio. Please be Frank, oftewel Frank van de Ende, die speelt nog even muziek en dan kunnen wij nog even terugdenken aan het debat. Well, it just seems that I can find myself no more She's got me in her grip, yes, she just hypnotized me She pushed me to the ground and nailed me to the floor Now I'm a fool in the first degree, oh Oh my God, she takes me higher, yeah. Oh my God, she is in my song It just seems she set my soul on fire She's a hot stopper I knew it all along yeah. Well it just seems that I can't find myself no more She's got me in her grip Yeah she just na She me, she pushed me to the ground and nailed me to the floor. No, I'm a love fool in the first degree. Alright, oh my god, she takes me higher. Oh my god, she is in my song. It just seems she set my soul on fire. She's a hot stopper, I knew it all along. Boom. takes me higher yeah oh my god she is in my song it just seems she set my soul on fire she's a hot stopper i knew it all along oh my god she takes me higher yeah oh my god she's in my song and it just seems she set my soul on fire she's a hot stopper i knew it all along Ah, Hotstopper, zal het zijn, denk ik? Heet die Hotstopper? Heartstopper. A heartstopper. Nou, dat is, dat is ook niet goed als je een vriendin dat is eigenlijk. Um, hij speelde het hier live in de studio bij ons, Frankie. En hij gaat zometeen na vijf uur ook nog één liedje spelen. En u wordt tot zes uur. Dan begint het NOS Journaal, dan hoort u hoe het debat is afgelopen. Maar dat weet u eigenlijk al als u gewoon blijft luisteren tot die tijd. Want wij gaan het hier nog even over hebben. Het presidentsdebat, het tweede televisiedebat in Amerika. Want uh, wij hebben nog maar uh, tien minuten uh, tot de klok van vijf uur. Daarna gaat het natuurlijk uh, daardoor. We zien uh, op de schermen voor ons dat uh, Obama nog steeds uh, in, het, uh, in, in, het, in het gebouw is... om nog handjes te schudden. Ronnie is volgens mij alweer weg. Zegt dat misschien ook iets? Ja, de vorige keer bleef Romney langer hangen na het debat, geloof ik. En uh, werd daar dan over gezegd dat het een soort van overwinningsgebaar was. Uh, ik kan nou, hij, is eens, er Romney, hij is er nog wel. Dus hij stond wel langer dat... op het podium nog steeds, ja. Romney. Wat ik overigens heel grappig vind aan dit beeld. We zien uh, de ruim tien minuten na het debat de kandidaten die rondlopen. Uh, de mensen die daar zaten krijgen de kans om een foto te maken. Dat gebeurt niet met een modern digitaal apparaat. Maar als ik het goed zie, gewoon zo'n wegwerpen, cameraatje van uh, welk merk ja. dan ook. Ja, er mogen waarschijnlijk ook geen professionele camera apparatuur mee de zaal in, hè? Ja, nee, het is een hele chaotische en gezellige boel. En de president die legt af en toe aan mensen, althans zichtbaar uit... Uh, hoe ze het rolletje moeten aandraaien, <laughs> geloof ik. Ja, het ziet er lullig uit, ja, ja, voor zo'n dan... professioneel televisiedebat, komt het allemaal wel wat, wat klein over. Ik ga even naar, nu wil ik het closing statement van onze eigen Bertine. Je hebt het hier geanalyseerd en ik vroeg het net aan je, eigenlijk tot twee keer kwamen we er niet aan toe, wie heeft er gewonnen en vooral waarom? Ja, nou daar ga ik dus geen eenduidig antwoord op geven. Heel uh, politiek correct. Het, het, het grappige is, ik lees net op Twitter... Van dat uh, Fox News uh, de winnaar heeft uitgeroepen... met Mitt Romney en MSNBC. Dus een, een, een linkse, linkse zender uh, in Amerika. Die, heeft, die geeft de winst aan Barack Obama. Dus wat ik eerder ook al zei... het is maar net uh, in welk uh, kamp je staat. In dit debat uh, Obama heeft het goed gedaan. Maar dan moet je wel bij bedenken uh, dat hij nu moest scoren. Uh, het vorige debat dacht iedereen van uh, Obama gaat het op zijn slof winnen. En toen bleek Mitt Romney eigenlijk heel goed uit de verf te komen. En toen was Mitt Romney de winnaar. En nu, uh, en nu is uh, uh, Obama een beetje teruggezakt in de peilingen en in de perceptie van heel veel mensen. En nou staat hij er weer. En nou heeft, nou heeft Obama gewonnen in de ogen van heel veel mensen. Dus het is maar net hoe je er naar kijkt en uh, welke verwachtingen je had van tevoren. Het gaat de hele tijd heen en weer de, de perceptie ook van de journalisten en van de mensen in Amerika. Dat maakt het natuurlijk ook wel een beetje leuk, anders was het zo saai geweest. Ja, we moeten wel iets hebben om over te houden, <laughs> natuurlijk, hè. anders is het ook niks. Laten we nog een nieuw inzicht erbij halen. Um, uh, Victor Vlam, debatcoach en Amerika-kenner, heeft uh, ook gekeken en wij hebben nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Is, uh, uh, nou ja, zeg het maar, wie heeft er gewonnen? <laughs> Volgens jou? Nou, ik denk dat de peilingen gaan uitwijzen dat het een lichte overwinning voor Obama is... Uh, maar ik denk dat Romney het ook best wel goed heeft gedaan. Het probleem alleen voor Romney is dat er één zo'n moment in zit... Uh, wat erg nadelig voor hem is. En dat zal herhaald worden. En dat is dat Liepje-moment waarop hij werd gecorrigeerd... door de debatleider Candy Crowley. En kijk, debatten worden bepaald door momenten vaak... want die worden hmm. dagenlang herhaald... Daar heeft iedereen het over. En dan zie je vaak dat dat effect van zo'n moment enorm versterkt mm. wordt. Want zelfs mensen die het debat niet hebben gezien, die hebben dat moment gezien. En die denken dan bij zichzelf, ja, waarom die heeft het nu goed gedaan? Is dus dat... ik schreef dat dat echt me Is dat een beetje zoiets als het, nu doet u het weer momentje met uh, Diederik Samsom en Mark Rutte? Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Ja, zeker ja ja, ja. ja, toch kan ik me ook voorstellen dat Fox dat fragment juist laat zien en dan aangeeft hoe links de uh, moderator wel niet was. Doordat ze hem even corrigeerden. Ja, maar Fox News, daar kijken de kiezers die echt daadwerkelijk deze verkiezingen gaan beslissen over het algemeen niet naar. Want dat heeft een redelijk conservatief publiek. Uh, dus natuurlijk zullen de kampen altijd hun eigen winnaar kiezen. En dat maakt niet zoveel uit. Maar die, die, die zwevende kiezer, die, die oprecht zwevende kiezer, en dat is natuurlijk maar een heel klein percentage van Amerika. Mm -hmm. Echt maar 6% van Amerika. Die kan wel degelijk beïnvloed raken door zo'n moment. Maar goed, even nog even terug naar het debatteren. Hè. Wat viel je nog ja. meer op? Nou, wat me in ieder geval viel is dat um, uh, Romney, of, of Obama vanaf de start eigenlijk al veel meer aanvallend was. Want na 42 seconden had hij al de eerste aanval op Romney gelanceerd. En twee minuten later, twee minuten spreektijd verder, had hij alweer zijn tweede aanval geplaatst. Dus vanaf het allereerste begin wilde hij ook gewoon duidelijk maken maar... aan zijn achterban van kijk eens... Deze keer ga ik er wel tegenaan. Ja, maar dat was toch ook een klein beetje verwacht. Iedereen die er ook maar iets over te zeggen had ja. in binnen en buitenland, die zei, nou, hij moet wel. Zeker, zeker, absoluut. Ja. Heeft hij dat ik waargemaakt dat... volgens jou? Ja, absoluut. En ik, ik denk dat hij het ook slim heeft aangepakt. Want het voornaamste thema van Obama gedurende deze avond was voornamelijk dat Romney niet eerlijk is naar de kiezer. Governor Romney zei, is not true. Bleef en bleef en bleef er maar herhalen. En het slimme van die strategie daar is, is dat over het algemeen in uitpeilingen blijkt dat mensen Obama meer geloven dan ze Romney geloven. Dus op het moment dat de een zegt dat het is niet waar en de ander zegt dat ook, dan zijn mensen geneigd om Obama daar te geloven. Dus dat is de strategie daarachter. Dat is waarom het slim is en ik denk dat dat in zijn voordeel werkt. En, en, wie, er dan en, ook... en wie er dan uiteindelijk echt gelijk heeft, doet dat er dan nog ook maar iets toe? Nou ja, het doet er wel toe. Kijk, als het in de dagen, blijkt, dat de dagen erna zo'n debat blijkt, dat, dat, dat, dat iemand echt gewoon onwaarheid heeft verteld, is natuurlijk niet gunstig. Um, maar waar eerlijk gezegd, zo'n debat heeft zo'n groot publiek. Er zitten waarschijnlijk 50, 60, misschien wel weer 70 miljoen Amerikanen voor de buis. Dat dat zoveel meer publiek trekt dan alle factchecks die daarop volgen. Dus wat dat betreft, uh, ja, je wil eigenlijk wel gelijk hebben, maar het gaat eigenlijk in zo'n debat wel meer ongelijk krijgen. Ja, het, er komt nog één debat aan over het buitenlandbeleid. Ga je weer een ja. nacht doorhalen? Maar nou, ik ben er zelfs bij in Boca Ratana, Florida, als dat nou. debat wordt uh, gehouden. Uh, dus ik ga niet alleen uh, de nacht... Het is, het is voor mij dan gewoon een mooie Amerikaanse avond. En dan <lacht> zit ik daar in de zaal of een tent daarnaast. Ik heb nog geen idee hoe dat precies gaat. Uh, maar, maar het lijkt me wel heel erg gaaf. Ja, want nu zit je natuurlijk gewoon lekker met cola en pinda's op de bank. <lacht> ja, nee, dat klopt. Ja, ja, zeker. Ja, nee, oké, okay, want je hebt, je hebt er wel plezier bij nog, bij het kijken naar zo'n debat. Vanavond was het leuk om te zien. Het eerste debat tussen Rami en Obama vond ik persoonlijk minder. Het vicepresidentiële debat was geweldig om te zien. Uh -huh. En deze was ook wel weer erg leuk. Want er zit uiteindelijk weer redelijk wat vuurwerk in. Het is redelijk spannend zo'n debat. Uh, ik was toch erg nieuwsgierig naar hoe dit ging uitpakken. Uh, dus ik vond het erg leuk om te zien. Ja. ja, mooi zo. Nou, wij hebben ons ook zeer vermaakt. Het is ook leuk om erover te praten, kan ik je vertellen. Dus uh, ja, ook uh, ja, nogmaals ja, bedankt voor je toelichting. Uh, ja, ja. Victor. Victor, goedemorgen. Nou ja, slaap lekker. Ga je nog slapen? Uh, nou, ik ga nu naar de Radio 1-studio's voor het Radio 1-fnl. <laughs> nou, misschien tot zo meteen dan. Want ja. wij gaan hier nog even door. Nu begint de spin, dan begint het eigenlijk pas echt. Dat zei uh, onze kenner hier in uh, de studio, Bertine. Jij zegt, dat kan nog heel veel veranderen. Ja, wat, wat Victor zegt is, uh, is ook wel al, ook al waar. hoor. De, de kampen zijn verveelden. En uiteindelijk gaat het uh, om die 6% uh, kiezers die nog niet uh, hun keuze hebben gemaakt. Wat, uh, wat gaan die vinden? En... Uh, ja, um, die, die kijken we vooral naar uh, hoe, hoe, iemand, uh, hoe iemand overkomt. Dus als, uh, als uh, Mid Romney op zijn lader krijgt van de moderator, komt dat niet heel erg uh, presidentieel over. Maar aan de andere kant, Mid Romney uh, heeft nu een beetje de wind mee van het vorige debat. En hij heeft nog wat, wat krediet. Hij heeft het in ieder geval niet. Compleet verspild uh, dit debat. Dus ik, uh, ik hou nog allemaal opties open. Maar aan de andere kant, Maarten, er werd van tevoren ook gezegd dat Obama wat krediet had voor het vorige debat. En dat raakt hij dan toch weer kwijt. Is het nog een? Is dit weer een, uh, een game changer? Ja, zo kunnen we nog eventjes doorgaan. Natuurlijk mag het onsje meer zijn, onsje minder. Uh, ik denk dat uh, Obama uh, vandaag heeft laten zien waarom hij een uh, grote kans maakt. En... De volgende keer hebben we weer een spannend debat. Ik vind het wel knap dat we twee uur over de Amerikaanse verkiezingen hebben gepraat... en nu pas voor het eerst het woord gamechanger hebben gebruikt. Zullen zijn... we het nog een keer doen? <laughs> dat zijn toch termen die je heel vaak voorbij hoort komen. En ook vooraf was al voorspeld dat er een aantal termen wel voorbij zouden komen. Maar het duurde heel lang voordat de 47% van Romney voorbij kwamen. Uh, en er zijn sowieso nog wel wat minder, wat dingen niet voorbij gekomen. Bijvoorbeeld het homohuwelijk is er niet over gegaan. vond ik verrassend, Maarten. Ja, nu het zegt, uh... nou, dat, vind, dat vind ik de kiezers in het midden waarschijnlijk ook niet het meest, uh, het meest hete, hete hangijzer. Maar dat van die 47% dat pas aan het eind kwam, uh, vond ik wel interessant. Ja. Met, maar ik denk dat Mitt Romney daar op zich wel uh, goed weg kan komen als mensen de originele beelden niet, uh, ja. niet hebben ja. gezien. Bent u net wakker, blijf dan dus vooral luisteren naar Radio 1. Want nog tot het 6 uur journaal kijken wij terug op dat debat, het presidentsdebat. Het was hartstikke spannend, het was leuk om erover te praten. Met jullie ook, dankjewel Maarten Koolsloot voor je komst. En dankjewel. Ja nee, hartstikke bedankt voor je komst. En, ik en ben... Bertine Moenaf natuurlijk ook van de Jaap, dankjewel. Zo meteen gaan uh, Robert Smit... En Martijn Middel na het nieuws van de NOS. BNL, de Holland-Amerika lijn.